Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS of 3. Verzekeraars melden een record stormschade. Brachtwagen leggen op de kant, eh, bomen leggen over de weg. De dakpannen, het ging echt als een soort golf. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, de afgelopen dagen vlogen de dakpannen in het rond, waaiden bomen om. Eerst kregen we te maken met storm Dudley. Daarna kwam Eunice, de zwaarste storm in vier jaar, deze kant op. En gisteravond trok storm Franklin over ons land. Hij heeft voor enorm veel schade gezorgd. Volgens de verzekeraars gaat het om ruim 500 miljoen euro. Het gaat om een schatting. Het kan dus zijn dat de tellen nog hoger oploopt. En ook nu waait het nog aardig. En dat is balen voor vakantiegangers die met hun koffers klaar stonden. Schiphol heeft dik 200 vluchten gecanceld. Ook dit weekend ging er een streep door tientallen vluchten. Een loodsalarm voor de brandweer van Ierseke in Zeeland. Ze gingen gisteravond met veel man op weg naar een grote brand aan de rand van het dorp. Aan de horizon was de lucht fel verlicht, maar een brand was nergens te zien. Bleek dat de lampen van een kassencomplex nog aanstonden. En in het dorp Amerika in Limburg zijn mensen die aan het spoor wonen gewend aan dit geluid. Ja, dat was maar heel kort, maar in het dorp horen ze die geluiden de hele dag door, want de treinen blijven maar voorbij razen. Daar worden mensen stapelgek van. Het RIVM gaat daarom met buurtbewoners onderzoek doen naar de geluidsoverlast, want die lijkt steeds erger te worden. Deze man woont al heel zijn leven aan het spoor. Ik denk dat ik het vrij goed een plek kan geven, maar nou, er zijn mensen bij jou die vinden dat verschrikkelijk. Die staan er voorop. Die gaan s'nachts in de keuken zitten. Ja, en daarom komen er bijna twintig kastjes aan de huizen te hangen. Geluidsmeters, die blijven een jaar hangen om de geluiden van de Intercities en goederentreinen vast te leggen. Het weer waait nog steeds hard. Vanmiddag vallen de buien. Vanavond en vannacht wordt het wat droger en de wind gaat ook eindelijk wat liggen. Morgen begint zonnig, later weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen... en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 GFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Zomsport. Welcome to the best show on the radio.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 dat was Ride, Sad, Fred, met Let's Food around. Nee, nee don't, don't talk, kiss. just kiss, inderdaad. <laughs> inderdaad, inderdaad joh, don't een just kiss. Fool around, dus ja, full full around wel, yeah. zo prettig. inderdaad. Uit 1992 alweer. Ja. Ja joh, ja, ja, time ja, flies ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dus, ja, dat dus, uh, is uh, Heel lang geleden, ja, ja 20 ja. jaar weer. Ja, ja. We zijn weer terug bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort, de tweede van uh, het jaar 2022. Uh, er komt uh, een magisch moment aan dat we de tweede van de tweede van de tweede om 22 ja. 22 uur. Hebben. Ja, 22.2. Ja, ja. Ja, dan 22.22 kan niet, maar 22.22 nou, 22 22 ja, kan natuurlijk wel. wel, want ja. het wordt uiteindelijk 22 ja. uur over 22. Ja, precies. Nee, precies, dat kan natuurlijk we wel. We ja, ja, ja. Dus, uh, nou goed, daar gaan we het niet over hebben. Uh, we hebben het vandaag over de politiek en dan zul je misschien als je het eerste uur geluisterd hebt, denken van nou, wat was er nou zoveel politiek aan? We hebben in ieder geval gesproken met Asset Ozenburg en we waren van plan. Om vandaaruit zeg maar, contact te leggen met uh, vertegenwoordigers van de landelijke, vier landelijke politieke partijen die in de regering zitten op dit moment. Ja. Um, we hebben ze aangeschreven. Ja, al veertien dagen geleden. Ja, precies. Ja. En uh, nou, daar zijn we toch wel eventjes flink achteraan gegaan en dergelijke. Maar uh, dan geen gehoor. Okay. Geen gehoor? Nee. nee dus... Maar dan ook echt niet. Ja, ja. Uh, CDA zei: uh, ja, sorry, maar uh, het programma zit zo vol, geen tijd. Ja. Uh, nou, en, en de ChristenUnie kreeg ik zo'n automatisch antwoord van... we hebben uw bericht ontvangen, we komen zo snel mogelijk bij u terug. Ja, ja, ja dat maar, was het. Ja. En D66 en Pvd hebben niks van gehoord. Niks van gehoord. En dus kregen wij het idee van... Ja, we hebben natuurlijk ook de gemeenteverkiezingen die binnenkort komen. Hoe zit dat nou eigenlijk hier in Zandvoort? Ja. En vandaar dachten we van, nou, dat van die landelijke politieke partijen... dat weten we dan wel zo'n beetje, dat kunnen we lezen in die politieke partijprogramma. Ja. Maar hoe zit het nou met de gemeentelijke politieke partijen? En dan met name... Die nieuwe die er ook inderdaad zijn in Zandvoort. Want dat maakt het wel zo, uh, zo spannend. Um, en op korte termijn uh, was het mogelijk om met een tweetal partijen vandaag een interview te houden. En als eerste schuiven aan. ...bij onze vertegenwoordigers van gemeentebelangen Zandvoort, van harte welkom. Nou, hallo, Heer. dankjewel. Hallo. Ja. Maar bij Gebrek aan Beter, hè? <laughs> nou, ja. Ja, nee, nee, nee. Nee, We willen juist de lokale partijen. <laughs> ja, dus ja, ja, ja. echt. Kijk, je ja. kan wel iemand uh, van VVD Zandvoort of uh, CDA of uh, D66 Zandvoort. Maar toen dachten we, nou, als we dan toch lokaal gaan... ...en we gaan voor Zandvoort, dan gaan we de... Zandvoortse partijen. Ja, maar, ja, dankjewel voor het dus bij deze gemeente Belang Zandvoort. Um, we hebben hier aan tafel uh, Jordi Walis en Oscar van der Meijen. Uh, respectievelijk nummer 1 op de lijst van gemeente Belang Zandvoort. En nummer 4. Um, wat we altijd vragen aan de, uh, bij zo'n interview als eerste vraag... Ik wil jezelf voorstellen, dus ik zou bij jou beginnen Jordi, je staat tenslotte nummer 1. Ja nou vooruit, <laughs> uh, ik ben Jordi Verlies, uh, 22 jaar en uh, ja, ik werk eigenlijk fulltime nu, uh, bijna klaar met mijn studie en uh, ja, in mijn uh, vrije tijd uh, schaak ik, uh, doe ik nog meer, Formule 1, e sport uh, schrijven, uh, ik maak muziek, uh, ik doe eigenlijk alles. Ja, <laughs> en wat is. studeer je als ik vragen mag? Uh, communication en multimedia design. Oké, okay. mooi. En Oscar. Uh, ik uh, ben Oscar van der Meijen. Ik uh, woon hier in Zandvoort. Ik ben ook 22 jaar. Ik uh, doe veel aan sport. Ik ben uh, nu al 6 jaar uh, sport ik in ha Haarlem als handbalkeeper. Uh, 8 jaar uh, voetbalkeeper geweest. Ook hier in Zandvoort. Ook nog bij. Uh, verder studeer ik ook nog. Ik doe de handhaving toezicht en veiligheidsopleiding. in dus het okay. college in Haarlem. En uh, ik hou me bezig een beetje met rond politiek en met veiligheidsvraagstukken. Uh, Mijn buffet hey. gewoon uitzoeken en dingen lezen. Ja, yeah. nou super. Nou, uh, we hebben in de Sandvoortse Courant gelezen dat het een beetje rommelt. Uh, of rommelde, uh, laat ik zo zeggen. Uh, uh, rommel, yeah. Ja, ja rommelde Ja, rommelde. En dat de andere partij <laughs> daar eens is. Die is er nog steeds boos over waarschijnlijk. En wij hey. willen graag door hoor. Uh, nou, er was een akkofietje in het bestuur. Uh, de ene kant uh, die wilde niet door met de politiek en wij willen wel door met de politiek. Dus uh, ja, wij gaan gewoon door met de politiek. En uh, wat uh, in het verleden is gebeurd, dat is gebeurd. En, uh, ja, voor de rest. Uh, moed, ja, nieuwe mensen. Moed, we kunnen er ja. niks mee aan doen. En, uh, Heel goed. Het is gebeurd. Nou. Uh, in, feite, in feite van ze geen kieslijst, ineens toch een kieslijst en we gaan ja. door. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Ja. Dus, Welkom, uh, ik vind ja. dat alleen maar positief, toch? In principe. Ja. Want dan blijkt dat er dus voldoende uh, motivatie is. Om uh, ja. toch door te gaan. Ja, ja. Top. ja? mooi. Nou, um, dan hebben wij natuurlijk uh, de vraag. Uh, want we zijn Rainbow Radio Zandvoort. Dus ja, ja. Uh, we willen graag weten. wat gemeentebelang Zandvoort. Uh, voor uh, ja, programma in gedachten heeft. ten aanzien van de homovriendelijkheid in Zandvoort. Ja, nou, ik zal gelijk uh, maar eerlijk uh, met de deur in huis vallen. En dat is, uh, ja, we zijn nog bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Dus. Uh, over de homovriendelijkheid in Zandvoort hebben we uh, he helaas nog niks. Nee. Uh, okay. Dus uh, als er mensen nu luisteren die graag willen meeschrijven, uh, we zoeken nog leden. Je kan lid worden, 25 euro per maand bij gemeente Blank Zandvoort. Iedereen is welkom. Maakt niet uit uh, van welk ras, geslacht of weet ik van wat je bent. Uh, iedereen is welkom. En, uh, ga naar gbzandvoort.nl om je aan te melden, zou ik zeggen. En dan uh, kunnen we nog iets regelen. Mooi, mooi. Nou ja, goed, uh, het, is, uh, het is natuurlijk sowieso uh, dan bij deze. Uh, we hebben jullie uitgenodigd voor een interview, dus uh, ik kan meteen uh, nadenken wat je daar een invulling wil geven, toch? Ja. Dus dat geeft je ideeën misschien. Uh, nou, dan kunnen jullie daar ook nog een handen en voeten aan geven, begrijp ik. Uh, heb, heb je wel een idee of nog helemaal niet wat dat betreft? Uh, uh, zijn er wel nee, een aantal uh, we speerpunten we hebben... waar je die je nee, bovenaan ja, blijft? Ik ben natuurlijk uh, super blij met uh, een fantastisch evenement als uh, Pride at the Beach. En uh, wij, ja, afgezien van dat iedereen daar mag zijn wie die wil zijn... is het natuurlijk ook geweldig voor de economie in Zandvoort. Hm. En uh, ja, wij staan achter dat soort evenementen. En uh, ja, iedereen is altijd wel gelukkig uh, bij dat soort evenementen. Dus uh, ik, ja. ik zie niet waarom we niet nog meer van dat soort evenementen kunnen hebben in Zandvoort... Ja, ja. Dat, klinkt, dat klinkt positief. Ja. Ja. Even in een wat bredere, dingen. Jullie, jullie, bedre, bredere context, jullie, zeggen, jullie zijn nog aan het schrijven ja, aan het klopt. partijprogramma. Waar staat gemeentebelangen Zandvoort precies voor? Gemeentebelangen Zandvoort staat voor de waarden en normen van de Zandvoortse burger. Het is een ledenpartij. Iedereen die lid is van gemeentebelangen Zandvoort, die beslist mee over het beleid in de politiek. En uh, dat is eigenlijk waar gemeente wordt in 1989 is opgericht. En waar wij nu een doorstart in maken. Dus uh, ja, heb je problemen met de politiek, uh, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Ja, dat, dus, uh, zo zie ik het. Uh, heb je problemen, dan uh, moet je naar een politieke partij. En uh, nou, wij staan daar heel open in. En uh, iedereen is welkom. Begrijp ik het dan goed dat jullie eigenlijk alles oppakken wat de, gewoon de andere politiek laat liggen? Is dat een beetje. Zo, zo kan je het zien. Ja, ja, we hebben natuurlijk wel onze eigen ideeën ook. Hè. En, ja. En, ja dat, en daar zijn dat we nou benieuwd naar. Van de leden die er nu zijn. Ja. En, uh, ja uh, nou, het gaat voornamelijk ook over wat algemene dingen zoals de woningbouw. Hè. Ja, ja. Je hebt dat partij in Zandvoort die willen dan specifiek uh, woningen bouwen voor jongeren. En uh, daar staan wij achter. Hè. Maar je moet ook denken uh, aan bijvoorbeeld uh, woningen voor ouderen. Uh, hm. uh, dat als je woningen bouwt voor ouderen. Uh, goedkoop, dat dan uh, een oud omaatje in bijvoorbeeld uh, de Tollestraat dan kan doorstroomen goedkoper. Waardoor dan weer een gezinswoning uh, vrijkomt voor uh, jongeren in Zandvoort. Ik denk dat dat uh, op dit moment de beste oplossing is. En uh, nou ja, voornamelijk uh, weet je, gewoon dat soort algemene zaken. Ja, ja. Precies. Ja. Dus, dus echt echt de, de, de concrete dingen. Uh, ja, inderdaad, woningbouw, ja, economie ja, ja. Uh, ja, en dat ja. soort dingen. Ja, ja. Yo, nu zijn jullie uh, jong en ambitieus. Um, eh, allebei uh, 22 jaar. Um, ja. uh, hoe kijken jullie nu als jongeren in het Zandvoortse... naar uh, ja, het, het, het jongere klimaat voor jonge Zandvoorters? Daarmee bedoel ik, jullie hebben het al over de woningmarkt gehad. Ja, maar um, in bijvoorbeeld uh, zaken als uh, uitgaan, je plek kunnen vinden... Uh, uh, geaccepteerd worden, uh, onderwijs, et cetera. Uh, wat, wat, wat kunnen jullie daarover zeggen? Uh, ik ga, het is een beetje een warm vraag. Ja, uh, sorry. mijn uh, excuses uh, excuses ja. Ja, ja. Maar Maar. Ja. Uh, het is ook gewoon voornamelijk... dat je het, het uitgaansleven... als je daar specifiek op richt... als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het vroeger was... er was veel meer uitgangsgelegenheid hier in Zandvoort. Mensen uh, we vanuit de hele omgeving... uit Haarlem-Memstede kwamen allemaal naar Zandvoort toe. Als ik de verhalen hoor van mijn ouders... hoe we een geweldige jeugd en tijd hebben gehad in Zandvoort. Met uh, verschillende cafetjes, disco's en dergelijke. En dat het nu alleen maar... Ja, de bekende, de meeste Zandvoorters gaan lift nu vrijdag, zaterdag liefst naar uh, Haarlem toe om daar uh, uit te gaan. Ja. Omdat het gewoon wat minder is hier in Zandvoort. En daar zouden wij ook gewoon uh, een stem van in hebben voor de jongeren om gewoon daar meer naar gekeken moet worden. Om meer voor die jongeren iets te doen hebben hier in Zandvoort. Ja. Dat het niet zomaar allemaal, ja, ik zie het wel als een beetje doodvalt hier in Zandvoort. Ja. En dat het allemaal, dat die alle jongeren allemaal wegvlucht naar Haarlem. Omdat daar wel gewoon een goed beleid is en een goed recreatieplan is en dergelijke voor die uitgangsgelegenheden. Ja, en daar is natuurlijk ook plek, want ja. ja. Zandvoort zullen wel in Zandvoort wonen, maar ja, er is gewoon geen plek. Dat is ja. gewoon echt een probleem in Zandvoort. Ja, ja precies. Ja, dus... is, daarom is het ook een idee om dan gewoon in gesprek te gaan met, onder, met die ondernemers. En zeker ook die huurders van die panden, bijvoorbeeld in de Haltestraat, Er wordt maar geschoven in die Halterstraat en uh, door de heel dorp heen. Ja, dat moet gewoon beter. en ja, Er moet gewoon beter naar gekeken worden. Ja. Want nu zie je om het half jaar zie je weer een pand van de ene kant van het dorp... naar de andere kant verschuiven. Ja, heel veel verhuizing. Ja. Ja, ja, ja. En, je behoud, uh, en je hebt ook heel veel, uh, ja, je hebt heel veel winkels die ook nu maar alleen maar op zomermaanden gericht hier zitten. En die zijn in de winter weer weg. Ja. Ja, behoud van ondernemers, ja, dat wil je ook het liefst houden. Om in die wintermaanden ook gewoon een leefbaar zandfort te houden. Ja. Ja, een gezellig zandfort te houden. Ja. En dat is ook wel iets waar je moet om de naar boeren... Zijn er, uh, hoe heet het, contacten met, met jongeren of ideeën van jongeren bij jullie binnengekomen? En dan, uh... nee, we zijn voornamelijk zelf uh, wel jong. Dus eigenlijk <laughs> hebben ja, we hebben dan wel vrienden en uh, die hebben dan ook wel punten. En uh, die nemen we ook zeker mee. Ja. Uh, maar we zijn uh, voornamelijk echt uh, in gesprek nu met bijvoorbeeld lokale ondernemers. Om te vragen, uh, wat is daar nou, uh, uh, is, wat is jullie probleem? Hoe, hoe kunnen mm -hmm. wij als gemeentepolitiek dat oplossen? En ja, dat, ja, jongeren doen we dat. Ja, dan maken we niet specifiek afspraken, weet je. Dan zitten we gewoon met een biertje op een terras met de vriendengroep. En dan hebben we het over de problemen in Zandvoort. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Het klinkt, klinkt, we moeten gaan afronden. Maar het, ja. wat, wat ik hoor zeggen is: uh, jullie werken eigenlijk vooral vanuit de problemen vanuit Zandvoort die je wil gaan oplossen. Ja, Zodat dat zou een, ja. Beetje, ja. een, ja. een ja. beetje de samenvatting kunnen zijn van gemeentebelangen in Zandvoort. Ja. Die ja. Daar, uh... en ik zou eigenlijk nog, nog één keer willen benadrukken: als het mag, ja. uh, we zijn echt op zoek naar leden bij GBZ. Uh, ga naar gbzandvoort.nl. We zijn de, de enige politieke partij in Zandvoort die, waarvoor het echt niet uitmaakt of je man of vrouw bent. We zijn ook de enige partij op de kieslijst waar niet staat of je een man of vrouw bent. Dat maakt ons helemaal niet uit. Mm -mm. Word gewoon lid en uh, ja, beslis mee. Ja. Mooi statement. Dankjewel uh, Mooie voor, jullie, uh, voor jullie interview. En, uh, Zeker, ja, dankjewel. We gaan jullie volgen. Zeker, dankjewel. Dankjewel. absoluut. Dankjewel. mogen binnenkort weer naar de stembus, ditmaal voor de lokale politiek, ofwel de gemeenteraadsverkiezingen. En ook in jouw eigen gemeente wordt veel besloten over thema's als lbti acceptatie en emancipatie. Daarom staat dit journaal geheel in het teken van die politieke besluitvorming met het oog op de verkiezingen in maart dus. Er zijn namelijk best een aantal manieren waarop gemeenten invloed kunnen uitoefenen op de acceptatie van de regenbooggemeenschap. Denk aan het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van vooroordelen middels lokale wijkgerichte campagnes of voorlichtingen. Zo draagt elke individuele gemeente bij aan het creëren van een veilige omgeving voor iedereen, afgestemd op de lokale behoeftes en uiteindelijk gezamenlijk in heel Nederland. Om even wat in te zoomen bekijken we wat Zandvoort, maar ook omliggende gemeenten de afgelopen vier jaar hebben betekend voor de community en waar dus ook meteen nog de uitdagingen liggen voor komende periode. Naast dat Zandvoort sinds enige jaren Pride at the Beach heeft binnengehaald en wethouder Raymond van Haafden de afgelopen raadsperiode het regenboogzebrapad een keer een opknapbeurt heeft gegeven, is er nog wel wat meer om onder de aandacht te brengen. Zo is voor de programmabegroting 2022-2026 er een apart potje voor zogeheten regenboogactiviteiten gereserveerd. Weliswaar onder het kopje overig, maar wel 10.000 euro gericht op het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners. Ook is de gemeente onlangs in gesprek gegaan met bewoners over de invulling van een regenboogagenda voor Zandvoort. In Haarlem is er sinds kort een regenboogloket geopend om tegemoet te komen aan mensen die met zorgen, verhalen en gevoelens zitten na bijvoorbeeld een nare ervaring op straat of een andere manier in het openbare sociale leven. Hier kunnen zij aankloppen laagdrempelig online. Dit plan is ook al geïmplementeerd in Velsen en de organisatie werkt daarbij aan een landelijk netwerk. Hoe mooi zou het zijn als Zandvoort zich daar zeer binnenkort ook bij zou aansluiten. Het is daarnaast mooi om te zien dat steeds meer lokale partijen door heel het land ook al steeds vaker het thema LBTI meenemen in hun verkiezingsprogramma's. Dat geeft aan dat het leeft, dat gelijkwaardigheid in de gemeente leeft, dat de urgentie leeft van acceptatie van iedereen ongeacht kleur, achtergrond, gender, seksualiteit of identiteit. Nu is het nog hoog tijd om van die urgentie realisatie te maken. Lokale politiek behoort dicht bij de inwoners van de gemeente te staan. En juist op het thema van LHBTI acceptatie is het van onwijs groot belang dat er grote stappen worden gezet, juist nu. Want zoals eerder al beschreven is lokale besluitvorming van wezenlijke invloed op de plek die LBTI'ers hebben binnen een gemeenschap. Als je ziet dat straatintimidatie de laatste jaren niet significant minder is geworden en juist heftiger tegenover kwetsbare groepen, dan is er maar één optie. Nu actie ondernemen, nu plannen maken. Cruciaal voor een effectief LHBT-beleid is het inzetten op wat werkt, betrekken van de doelgroep en andere betrokken burgers, meerjarige subsidies aan uitvoeringspartijen, continuïteit in ambtelijke capaciteit en het creëren van eigenaarschap in de stad, al dan niet door het stimuleren van platforms en adviesraden. In een tijd waarin landen om ons heen LHBTI-rechten worden afgebroken... In een tijd waarin het publieke debat verder politiseert en verhardt, ook op dit thema. In een tijd waarin het geweld en de haat tegen LBTIers in Nederland nog aan de orde van de dag is. In een tijd waar nog lang niet iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, ook niet in hun eigen woonplaats. Is het tijd aan de politiek en zeker ook lokaal om haar verantwoordelijkheid te pakken voor al haar inwoners. Want alleen dan kan je op een geloofwaardige manier die identiteit van een kleurrijke badplaats, stad of dorp, gemeente en bestuur waardevol blijven uitdragen. Dan pas weet je of echt elke stem telt. Jelmers, journaal in kleur. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot... Op Mozart, een blaken van zelfs pols. Ze fluistert me hoop in. Je geeft me iets dat me roert, lieverd. Ik ben ook de beroerte niet. Ik hou van hem, dus ze doet me niet. En ze. Ze kust me. Het is het eerste dat ik echt voel in een half jaar, dus ik wil dat ze hier blijft. Hier mag niets zo ik denk dat ze morgen weg is, als al echt is goed Heel de week is het werken Heel de week is het toekomst Zij schrijven de regels Ik denk ineens dat het goed komt En heel de week is het bouwen Ik ben bezig met sterven Heel de wereld is zijn nu Ik hoop maar niet dat het erg is Ik hoop maar niet dat de liefde kunstmatig is Want ze drinken wijn of het water is En ik vind het fijn, nu dus dan schaadt het niet En zij meiden, ze haat me niet, toch? Ik neem alles zo serieus, ik de wereld kan best zonder mij Ik wil voor haar bijzonder zijn Hoe kan ik bijzonder zijn? Ik ben iemand met een stem En overdag heb ik een rem Sinds een tijdje zit ik klem En ik denk niet eens aan hem Ze dus ik kus me Is dus het eerste dat ik echt voel in een half jaar Dus ik wil dat ze hier blijft Hier mag niet tussen uh... ik denk als ze morgen weg is, als al echt is woon. Heel de week is het werken, heel de week is de toekomst. Zij schrijven de regels. Ik denk eens dat het goed komt. En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld is zij nu Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg toch, het is niet erg het is, niet het erg is, niet erg toch. Het is niet erg lichaat niet het is, niet erg toch. Het is niet echt toch? het is, niet erg, is niet erg, toch? Het is niet echt toch? het is, niet erg, is niet erg, toch? Het is niet echt hoe het is, niet erg. Het is het eerst dat ik voel in een half jaar, dus ik wil dat ze hier blijft Hier mag niet zitten. Het is niet erg toch, het is, niet erg, En ik denk dat ze morgen weg is, als ze al echt is, want Heel de week is het werken, heel de week is het toekomst.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 Het was een leuk, mooi stuk van Jelmer weer. Uh, maar ik ga eerst eventjes uh, de muziek die we voor uh, Jelmer uh, hebben gedraaid. Dat was Melissa Etheridge met Come to My Window, van 1993. Daarna Rosala met uh, Everybody's Free van 1996. Ja, flink opgedanst. Ja, flink opgedanst. ja zeker. Uh, het verzoek van Jelmer, dat was. Uh, uh, hoe heet ze? Vrou vrouwtje. vrouwtje ja, ja, vrouwtje. Ertussenin. Niet, niet ertussen, geloof ik. Uh, ja. Precies, ja, ja, ja, precies. Ja, dat is uh, Jelmer natuurlijk aangevraagd. En um, dan als laatste hebben we Share met Believe van 1998. Ook alweer een tijdje ja. terug. Ja. Ja, ja. En uh, Jelmer, dank voor je column. Je bent er helaas vandaag niet aan, uh, aanwezig. Fysiek dus, aanwezig, dus, uh, nee. We hebben het opgenomen, maar een mooi statement en heel helder over wat de lokale politiek kan betekenen voor de LHBTI. En dan met name natuurlijk hier in Zandvoort. En uh, daarover gesproken gaan we door... met weer um, een nieuwe lood aan de stam uh, in, uh, in Zandvoort. Uh, aan tafel zit de lijsttrekker van Zandvoort Echt 1. Mirko Gerrits. Voor ons niet een hele onbekende natuurlijk. Nee. hij stond vandaag ook achter de knoppen van de techniek. Dus uh, Mirko van, harte van, alle ja, nou, dankjewel, dankjewel. van alle markten Ja, Dankjewel. Ik heb hem even stilgehouden. Want ik denk ik heb nu twee petten op. Dus gewoon de techniek even stil doen. Ik kan nu, nu praten. Volgende maand doe ik weer gezellig mee. Dus, uh. hartstikke, hartstikke goed. nou De techniek is in uh, goede handen van Kordraaien, uh, natuurlijk. Even en de oude rottende ja, vak, om ja, het zo maar ja. te zeggen. En uh, uh, we gaan uh, nou, het hebben over uh, de politiek, uh, Mirko. Want ja, ja um, je had een plan... En uh, Zandvoort, echt één, is daaruit ontsproten. Wil jij jezelf voorstellen aan de luisteraars? Nou, absoluut. Ik uh, ben Mirko, ik ben 20. Ik ben uh, student bedrijfskunde. Ik heb ook geluidstechniek gedaan, daarom, daarom sta ik hier ook natuurlijk. Uh, <laughs> en um, ik heb in één keer zes maanden geleden het plan getrokken... om uh, ja, iets met politiek te gaan doen. Omdat ik bepaalde ideeën kreeg over hoe je uh, inwoners eigenlijk dichter bij de politiek kon krijgen en, en ook uh, de politisatie tegen kon gaan op die manier. Dus dat is voor mij uh, ja, de reden geweest dat ik dacht van ja, ik, ik moet er dan ook echt wel wat mee doen. Weet je. je kan het wel denken. Maar als je er niks mee doet, dan, dan kom je er ook niet. Dus een beetje dat principe. Dus, ja, ja. Ben ik uh, je staat op uh, lijst 10. Dus uh, ja. daarmee zijn alle 10 partijen in, in Zandvoort... Uh, kwam dat om, omdat je de, de, de laatste bent? Of, of, uh, in, ik heb een dat het een, uh, een, een, een, een loting was. Dus uh, Jong Zandvoort had ook kans om, om lijst 10 te worden. En toen is er gewoon een loodje getrokken... en wie het eerst eruit kwam, uh, die werd 9. Nou, dat is in dat geval uh, Jong Zandvoort. Ah, ja, dus wij zijn uiteindelijk 10 geworden. Dus de hekkensluiter. Ja. Maar uh, we hopen... Natuurlijk dat we na de verkiezingen zeker niet de hekkensluiter zijn. Nee, oh, weet je, dat is principe. Ja. Nou, uh, wat we uh, uh, ook aan jou vragen is altijd: van wie ben je en wat doe je in dagelijks leven ja. en hoe ben je gerelateerd aan de uh, lhbti community? Ja, nou ja, ik, uh, ik ben er zelf onderdeel van, om het zo maar even te zeggen. Ik ben er zelf uh, bi, daar ben ik ook redelijk uh, open over. En ook binnen de partij zijn er ja, meerdere mensen binnen onze geleden. Ik ga, ik ga niet specifieke getallen noemen, maar uh, er zijn zeker mensen die daar ook uh, onder vallen. Dus ik denk ook dat we om die reden ons toch wel heel betrokken voelen bij de hele gemeenschap. Uh, en ja, daarom hebben we daar ook zeker uh, onze ideeën over. Ja, nou, absoluut. Ja, dan is ja. de volgende vraag natuurlijk heel erg, uh, erg logisch. <laughs> um, uh, Zee is een nieuwe partij in Zandvoort. Ja. Kun je eerst eigenlijk even kort omschrijven... waar staat zee nou precies voor? Nou, waar zee in het specifiek uh, voor staat... is. Uh, wij, wij zien de afgelopen periode... of de afgelopen vier jaar... wij gezien dat... Uh participatie vaak niet wordt opgevolgd. Het wordt vaak niet serieus genoeg genomen. En dat wil niet zozeer zeggen. Hè. Hoeft niet altijd participatie altijd iets... van, van wie? Of? Nou ja, uh, kijk, uh, inwoners worden heel, het is heel mooi om inwoners te betrekken bij de politiek. Mm -hmm. uh, het is heel mooi in de vorm van enquêtes, in de vorm van uh, avonden... waar je gezellig over een onderwerp praat, ideeën kan inbrengen. Je ziet gewoon heel vaak dat er vervolgens eigenlijk... ondanks een, een meerderheid van mensen zegt... Van, hey, wij, wij willen dat iets gebeurt, dat, dat, dat er vervolgens niks mee wordt gedaan. En het, het wordt ook niet opgevolgd. Dat is, dat is wat wij misschien nog wel het grootste probleem vinden. Dus wat ze daarmee proberen te zeggen is... Van, hè, uh, het, het is niet altijd erg als iets bijvoorbeeld niet kan... of als de gemeente zegt, ja, we hebben daar simpelweg het budget niet voor. Maar dan moeten ze, zich, uh, moeten ze dat wel uh, uitleggen aan inwoners. Dan moeten ze een mail sturen. Dan moeten ze zeggen, hé, hey, dit is waarom we dat niet hebben gedaan. Dat gebeurt nu op dit moment ook niet. En daardoor merken wij gewoon... en dat is ook waar uh, C een beetje uit is ontstaan. Hè, wij merken gewoon, ja, wij voelen ons niet serieus genomen... door de manier waarop uh, de politici inderdaad omgaan met de inwoners. En ja, wij hopen dat uh, te gaan veranderen. Dat is het, het hele grove verhaal. Het is natuurlijk een veel breder verhaal... Ja, maar, maar heel, ja, ja. heel globaal is dat het idee. Ja. Ja, de dus daarom, daarom ook echt één. Daarom echt één. Ja, ja, precies ja Dit keer ja, ja. willen we gewoon ja. echt zorgen... dat heel zand wordt, heel de politiek... ook, ook de bestuurscultuur, want het is natuurlijk heel, heel wat gehakkel geweest... in de afgelopen periode. Dus daar hebben we ook wel onze ideeën over... Van, hè, hoe kan je dat nou systematisch verbeteren? En dat is niet alleen maar een verhaal van... Uh, uh, wij kunnen het beter. En omdat wij erin komen, komt het allemaal goed. Nee, dat is echt omdat wij daadwerkelijk een concrete plannen hebben... over hoe kunnen we dat dan anders doen. En hoe kan dat dan ook... stel, wij zouden niet meer bestaan over 12, 16 jaar. Hoe is het dan tegen die tijd nog steeds anders? Dat is een beetje het, uh, het idee. En maar... als we daar eventjes over doorgaan... Wat gaan jullie dan anders doen dan zeg maar de gevestigde of de traditionele politieke partijen... of de politieke partijen die we hebben gehad? Nou, we hebben echt een uh, heel groot partijprogramma achter de schermen. Met, uh, we, komen, we gaan ook met twee versies komen. We komen met een korte versie waarin al onze punten globaal staan. En we komen met een uh, onderbouwingsstuk waar je dus ook echt heel specifiek kan uitleggen... Van, hey, hoe willen we iets gaan doen? Want dat is iets wat we ook vaak... Missen. Ja, je kan wel zeggen, we willen een beter dit of een beter dat. Maar als je niet onderbouwt hoe je dat dan wil gaan doen en in hoeverre je het kan dan ook. Want eh, als gemeente ben je natuurlijk, uh, in de gemeente ben je gebonden aan bepaalde regels, je hebt maar beperkte invloedsvelden. Uh, dus je kan ook niet altijd alles doen. En wij denken ook dat het dus heel belangrijk is dat als ze zeggen wij willen ons met iets bemoeien, al is het maar in de vorm van lobbyen, dat we ook eerlijk aangeven: hey, lobbyen is het, het meeste wat we ermee kunnen doen. En dat mensen dat ook kunnen terugvinden als ze die interesse hebben. Wij geloven dat die. Transparantie en die eerlijkheid een heel belangrijk onderdeel is... van een, een gezonde democratie. En we hopen dat we, ja, daarmee ook een voorbeeld te gaan stellen, zeg maar. Dus uh, klinkt, uh, ja, klinkt ja. interessant, een soort, uh, soort nieuwe politiek. Nou, ik uh, ben we benieuwd. We, dat, we gaan, uh, gaan, uh, gaan kijken hoe dat gaat uitpakken. Misschien kan, uh, kan de landelijke politiek nog wat van jullie leren op de duur. Huh? Wie, <laughs> wie weet, wie weet, wie weet, C uh, over tot uh, zijn twaalf jaar uh, landelijk. Uh, ja, uh, hoe dat uh, ja. Nou, waar we natuurlijk ook nieuwsgierig naar zijn, en uh, uh, daar zullen zul jullie ongetwijfeld over nagedacht hebben, is uh, hoe ziet Zee het uh, homovriendelijke beleid, of tenminste eigenlijk het beleid ten aanzien van LHBTI-community, de regenboog -community. Ja. Nou, daar hebben we een, een aantal punten voor. Ik denk dat een van onze belangrijkste punten is, wat wij zien uit Zandvoort: er natuurlijk heel veel ouderen, maar er zitten ook uh, LBTIQ-ouderen tussen. En, wat, je, wat wij heel vaak horen en wat ook uh, uit allerlei verhalen blijkt... is dat uh, die ouderen hebben heel veel last omdat ze gepest worden. Dat ze uh, niet zichzelf kunnen zijn in die, in die gemeenschappen. Dus wat wij uh, uh, willen doen zullen een meldpunt oprichten voor ouderen... waar zij uh, gewoon duidelijk kunnen aangeven... als zij niet goed genoeg verzorgd worden. Ook, hè, dat soort dingen gebeuren ook. Dus dat uh, verzorgers nalatig zijn. Als zij gepest worden, iets dergelijks. En dat daar een soort onderzoekscommissie op zit... die dat dan ook direct gaat oppakken en gaat kijken... oké, okay, hoe kunnen wij die ouderen hiermee helpen? Kunnen we ze in een andere situatie zetten? Bij wijze van spreken in een ander zorgcomplex... of een andere locatie, whatever. maar gewoon zorgen dat die ouderen... daadwerkelijk op een fijne manier uh, worden ondersteund. En dat geldt dus net zo goed voor uh, LBTI-ouderen. Want die kunnen dus net zo goed last hebben van dat soort zaken... omdat zij uh, bijvoorbeeld een andere geaardheid hebben... of een andere seksualiteit. Dus dat is tot een van onze eerste punten. Uh, een wat breder punt waarvan we denken... Van, ja, daar, daar moet echt wat mee gebeuren. En daar, daar kan ook wat mee gebeuren. Ja, als je het over ouderen hebt... over vanaf welke leeftijd heb je dan? Uh, ja, ik, ik denk vanaf 65 zoiets. Want die mm -hmm. hebben natuurlijk... Vaak te maken met dat soort Het gaat echt om, om ouderen in verzorgingshuizen in dit geval. Of ouderen zo, die ja. uh, thui uh, thuishulp krijgen, dus ja, mensen ja, die voor een schoonmaken, dat soort zaken, die vallen daar dan ook onder. Uh, dus, dus dat is een beetje wat het moet gaan, mm -hmm. gaan omvatten. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een van onze eerste standpunten waarvan wij zeggen: van ja, dat vinden wij uh, een belangrijk onderdeel. In, in het algemeen, maar dus ook in relatie tot uh, ja, de LBTI-gemeenschap. Mm -hmm. dus uh, ja. dat, dat, dat gaat over, uh, over ouderen. Ja. Um, uh, andere, andere doelgroepen om het zo maar Absoluut. te zeggen? Absoluut. daar ja, komen ja, ja. we bij de jongeren uit <laughs> Dan komen we bij de jongeren. Ja, heel, heel toevallig. Nee. Uh, wat we daarin hebben is eigenlijk heel simpel. Is gewoon, we willen meer voorlichting. En we willen ook net als wat we ook, waar we ook op houden bij ouderen. Eigenlijk is het zo. Uh, wij zien uh, de hele LBTI gemeenschap. Of, of de regenbooggemeenschap zien wij gewoon als een, een onderdeel van de samenleving. Dus wij zien het ook iets wat eigenlijk... Zo min mogelijk als iets losstaans gepresenteerd moet worden. Hè. Dus, dus dit moet gewoon onderdeel zijn van. Alle ouderen moeten weten dat ze daar terecht kunnen. En op het gebied van voorlichting. Wij zijn heel groot voorstander van een vak genaamd uh, burgerschapsvorming toevoegen aan het onderwijs. Nou, hier kunnen we dus niks anders voor doen dan lobbyen. Dus mm -hmm. dat gaan we ook doen. We gaan gewoon praten met alle basisscholen, met alle middelbare scholen. We gaan kijken van hé, hey, uh, willen zij hier iets mee? En burgerschapsvorming gaat uh, voor een heel groot deel ook over. Hè, waarom. Uh, zijn bepaalde grondwetten tot stand gekomen. Dus uh, ook artikel 1, maar ook het, uh, de vrijheid van meningsuiting. Wat is de uh, gedachtegang daarachter? Omdat ik uh, merk, en dat ja, merken veel mensen tegenwoordig uh, in mijn omgeving, omgeving voor mijn gevoel, dat heel veel jongeren dat eigenlijk niet zo goed weten. Terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is van Nederland en, en misschien wel een beetje de westerse cultuur, zeg maar. En een heel groot onderdeel daarvan is dus ook van hè, um, ja, uh, ik, ik vind dat dat hand in hand gaat met de hele LBTI-gemeenschap en waarom uh, dat gewoon geaccepteerd zou moeten worden, om het zo maar te zeggen. Dus dat wordt ook een onderdeel van dat burgerschapsvorming, ja. van dat vak. Dus dat is iets waarvan wij zeggen. Dus, dus eigenlijk betere voorlichting op, scho op scholen als onderdeel van uh, burgerschapsvorming is, dus als onderdeel van uh, een ander bestaand vak. Ik verder vind ik het heel erg belangrijk dat in de sport dat daar wel echt specifieke aandacht komt voor uh, LBTI-jongeren. Dus dat echt coaches ook voorlichting krijgen... van hey, hoe ga je daar nou mee om? Uh, hoe zorg je dat ze zich veilig voelen? Want dat is natuurlijk dat is net even een ander ding. Daar moet het wel. Dus we, we proberen het zoveel mogelijk te integreren in. Maar in dit geval denken we dat het nodig is. Dus dat is waarvan we denken van ja, dat moet globaal in de aankomende vier jaar, als we wat uh, plekken inderdaad krijgen, zeker uh, te doen zijn. Ja. Dus, ja. Heb, je, uh, heb je daar uh, signalen over gekregen in, in Zandvoort, Bent, of dergelijke? Van, ja. van, uh, wat, wat zijn bijvoorbeeld issues? Waar je? Waar je nou ja, uh, kijk, wij, wij praten gewoon heel veel met, uh, uh, met mensen in het algemeen, dus ook met jongeren. Mm -hmm. En ja, wij spreken dus ook gewoon heel veel jongeren die zeggen van ja, uh, ik merk gewoon dat mijn klasgenoten, dat uh, mensen op werk, whatever, die, die begrijpen het niet. En daarom doen ze er raar over en, en heel vaak dat ze ook met uh, vooroordelen aankomen of dingen die eigenlijk helemaal niet van toepassing zijn op. Dus daar waar is dus ook heel duidelijk blijkt dat het niets te maken heeft met dat die mensen misschien uh, uh, hatelijk zijn of iets dergelijks, maar dat ze het gewoon niet genoeg begrijpen om er normaal mee om te gaan. Mm -hmm. Dus dat is voor ons een heel duidelijk signaal geweest dat we dachten van ja, daar moet dan toch echt iets mee gebeuren, ondanks eh, ja, eigenlijk in de media, elke maand is wel iets, iets regenboog gerelateerd en dat is dus blijkbaar niet genoeg. Dus dan, mm. dan moet je het, uh, denk ik, Kleinschaliger en ook dichterbij zoeken. Dus op, op scholen, op, op uh, sportverenigingen. Dus um, ja. in die zin. Nu hadden uh, Jordi en um, Oscar. Oscar... die hadden het, uh, van gemeentebelangen Zandvoort... Uh, hadden het erover dat uh, zeg maar, uh, het uitgaansleven hier in, uh, in Zandvoort... voor jongeren uh, nou ja, niet bijzonder uh, aantrekkelijk is. Aantrekkelijk is <laughs> en dat men daarom om de Haarlem gaat. Mm -hmm. um, als je denkt aan... Um, en, en, en euh, euh, zien eh, Zie jij mogelijkheden euh, vanuit zee om um iets te bewerkstelligen, waardoor je denkt van hey, Zandvoort is een plek voor LHBTI-jongeren nou ja, um, yep. om. Um, um, Wat zie je voor je? Nou ja, absoluut. Kijk, uh, vroeger had Zandvoort een hele uh, bruisende LBTI-cultuur. Er ging heel veel uh, uh, uh, uh, ja. jongens uit Amsterdam kwamen hierheen om hier gewoon lekker te feesten. Dus het zou ontzettend mooi zijn als wij op een of andere manier uh, uh, uh, ja, een organisatie kunnen aantrekken die. Uh, zouden zeggen, hey, we willen weer een strandtent hier beginnen... waar uh, dat soort mensen welkom zijn. We willen hier clubavonden organiseren, speciaal voor LBTI-jongeren. Dus dat is absoluut iets uh, ja, waar we ook mee bezig willen houden. Maar dat is dus opnieuw weer een ding van... Hè, uh, uh, we kunnen natuurlijk niet zelf zo'n bedrijf oprichten als gemeente. Uh, dus uh, dit is dan weer opnieuw zo'n puntje van... we moeten gaan lobbyen, we moeten gaan kijken... lukt het ons om het aantrekkelijk te maken voor zo'n organisatie? Desnoods in de vorm van een kleine subsidie... of hè, wat je zegt, dus een budget uh, beschikbaar gesteld van 10.000 euro... Uh, waardoor je het ook weer aantrekkelijker maakt voor zo'n organisatie... om te zeggen, hé, hey, dat, dat willen we doen, weet je. Dus dat je zegt, van, nou, dan stoppen we er als gemeente... bij wijze van spreken een klein beetje geld in elke maand... en dan organiseert iets wat er al is. Dat kan natuurlijk ook uh, een of ander feest voor lbt jongeren Dus uh, dat zijn ook zeker dingen waar we ons, uh, ja, waar we ons mee bezig willen houden. Ja, dus, uh, mm -hmm. ja. ja. ja. Ik, uh, absoluut. Nou, uh, dat uh, was inderdaad als een woord echt concretisering van handen en voeten geven. Ja. Uh, nou, ook jouw spreektijd is, uh, is uh, voorbij, ja. hoe ik zo te zeggen. We moeten natuurlijk wel democratisch ja. blijven en iedereen evenveel ja. gelegenheid Precies. geven. Uh, korte vraag, wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik hoop dat iedereen uh, ja, het partijprogramma gewoon rustig doorneemt tegen de tijd dat we dat publiceren. Dat zou over 1 twee weken zijn uh, waarschijnlijk. Dat kan op www.partij-zee.nl. En uh, nou ja, allemaal stemmen, ongeacht uh, waar je voor bent. Ja, dat heel was. goed. Kijk, met deze de oproep. Uh, we wensen jou ook veel succes uh, ja. en de partij uh, in, uh, in Zandvoort. We dankjewel. zijn uh, heel nieuwsgierig hoe de lokale partijen dit gaan, uh, gaan uitpakken. Hopelijk hebben we volgende week uh, we OPZ ja. en uh, Jong Zandvoort hier ook aan tafel. En dan ja. hebben we alle lokale ja. partijen en niet de landelijke politie politieke partijen hier aan tafel gehad. Um, dankjewel. En uh, we, gaan, van je je voor, we dank. gaan je volgen. We gaan je ja. volgen, zeker. Oké, okay. we gaan uh, lekker luisteren naar het volgende nummer. Uh, oh ja, nee, ik dacht dat we doorgingen met de activiteitenkalender... Ah, ja, nee, en dan sluiten we af ja, met uh, uiteindelijk het laatste nummer. Dat Toch? klopt, want ja. uh, de, de voortekenen zijn gunstig... met betrekking tot de versoepelingen en het weer... en wat er allemaal aan gaat komen. Ja. Dus weg met die corona. Weg de met de corona, feesten, we gaan gewoon weer feesten, staat, jongens. Ja. Die staat ja. bol van de activiteiten, want waar gaan we mee beginnen. Nou, uh, 10 tot 20 maart, roze filmdagen weer in Amsterdam. Queerfestival. Net als elk jaar natuurlijk. Uh, en dit jaar is onder, onder andere op het witte doek te zien... Uh, een reis rond de wereld. Uh, onder andere naar Nibië en uh, Roemenië. En van Taiwan naar Peru en Turkije en Nieuw-Zeeland. Dus allerlei interviews en films en documentaires... over LHBTI natuurlijk, ja. in die landen. Ja. Dus en ze bestaan dit jaar 25 jaar ze staan je ja. ook nog eens 25 jaar ja. En uh, volgende week uh, hebben we een interview met uh, uh, iemand van de Hoors Filmdagen... die ons dan uh, meer inhoudelijk kan vertellen over welke specifieke films dan de highlights zijn. Ja. Ik heb er nu zin in. Ja, zeker weten, <laughs> zeker weten. En dan hebben we vier, waar ik zin in heb... 4 tot 9 mei, Darklands Festival 2022, ook al hey, twee ja. jaar uitgesteld. Um, het was net uh, geweest en prompt, echt, ik geloof nog een, een, een, een halve, drie dagen later klapte de hele boel dicht vanwege uh, corona natuurlijk. Um, Darklands in België. Letter in Fetish Pride Belgium. Dat uh, meer dan 5.000 gasten, uh, uh, zeg maar, weten beter trekken. Of we moeten een beetje opschieten, hoor ik al. Ja, ja, dat, uh, ja. Van 4 tot 9 mei. <laughs> en dan hebben we natuurlijk... Songfestival. Ja, in mei... 10, 12 en 14 uh, mei. Uh, Eurovisie Songfestival. Dus, nou... Ithal in Italië natuurlijk. Precies, ja. uh, Dan hebben we de Zaanpride, die natuurlijk van 13 tot 11 juni... Nee, 3 tot, oh, ja. tot 11 juni. Oh ja, 3 tot 11 juni gaat mijn telefoon hier ondertussen ook gewoon af. Hebben we Zaan Pride gevolgd tot 4 juni? De Kindle Pride Pride. Ja. Dan 12 juni Tropicali. Dat is een open-minded festival in, de, in het Vondelpark. En, nou, ben uh, benieuwd. 18, ben nooit van goed. 18, 18 juni, roze Zaterdag in Rotterdam. Ja. En 25 juni, het uh, grootste Drag bowl van Nederland: uh, Super 20 juli, Roze Woensdag. Dat is uh, uh, in Nijmegen. Tijdens de vierdaagse zijn de zomerfeesten. Ja, ja, en 25 juli, Roze Maandag in Tilburg. En hou je pen er nog maar even bij, 27 tot 30 juli, de Eurogames, ook in Nijmegen. Een inclusief sportevenement waarbij 19 verschillende sporten door zo'n 2000 deelnemers worden uitgeoefend. En dan 31 juli tot 2 augustus. Let op jongens, niet meer maandag, dinsdag, woensdag, maar zondag, maandag, dinsdag. Pride at the beach in Zandvoort. Ja, en dat is natuurlijk onderdeel van de Pride Amsterdam... die van 30 juli tot 7 augustus plaatsvindt. Met hopelijk weer de Canal Parade, maar in ieder geval de uh, uh, Pride Walk. Ja, dat sowieso op zaterdag. Ja. Dan uh, 10 tot 14 augustus Antwerp Pride... In Antwerpen dus. Voor de vijfde editie alweer. En ja. dan sluiten ze zo'n beetje de hekken. Om het zo maar te zeggen. Met 12 tot 18 september de Europride. En dat is best wel spannend, want die is dit jaar in Belgrado. Oh, dat is zeker spannend. Nou, ik ben benieuwd. Wil je dat allemaal nog een keer zien? Dan kun je dat uh, op Wink. Wink. Kunnen dus uh, www.wink.com. Maar ook op uh, ZFM natuurlijk. En ja, uh, op de Facebookpagina ook, ja. van Rainbow Radio Zandvoort. Dat uiteraard. was het. Want uh, volgende week zijn wij er weer. Nu moeten we gaan afsluiten. Volgende week. Uh, volgende, week? volgende keer. Volgende maand. <laughs> volgende maand. <laughs> hebben we meer politiek. De Roorse Filmdagen. En natuurlijk lekkere muziek. Dank aan Mirko Gerrits voor de techniek. En Draaier ook. Voor de techniek en muziek. <laughs> Jan voor zijn column. Ronald voor de redactie en de presentatie. En Anja, idem dit zo. We <laughs> horen jullie graag weer uh, het 7 maart op, uh, van 12 tot 2. Tot de volgende keer. Dit was Rainbow Radio Zone Janice Jenny's Ian met Still, I'm Still Standing uit 2022. single Lines on my face, they're enough of where I've been. And the deeper they are traced, the deeper life has settled in. How do we survive living out our lives? And I would not trade a life. Make it smooth and fine, or pretend that time stands still. I want to rest my soul, here where it can grow without fear. Another line, another year, I'm still standing here. These marks on my skin, they are the lyric of my life. Every story I begin just means another ends in sight. Only lovers understand, skin just covers who I am.